Het lam en de wolf Er was eens een ondeugend lammetje Die wel elke dag op een of andere manier in de problemen kwam Oh jee, ik ben helemaal modderig en stink Mama gaat dit niet leuk vinden Juist toen kwam de moeder eraan en kijkt boos naar het baby lammetje Waarom luister jij nu nooit naar mij? Ik zei, spring niet van zo'n grote hoogte. Maar ik zei je ook dat het leuk is. Jij luistert ook nooit naar mij, mam. De moederlam kon niks anders dan om haar kind lachen en omhelste hem. <lacht> Kom op nu, laten we je gaan schoonmaken. Zijn moeder hield zoveel van haar kind... dat ze bezorgd was over de veiligheid van het lam... Zijn moeder waarschuwde hem altijd. Wees voorzichtig. Je moet niet het bos in gaan. Wilde dieren leven daar. Ze kunnen je bedreigen. Soms zullen ze je willen opeten. Oh, mam. Je maakt je te veel zorgen. Maar het ondeugende lam luisterde nooit. Het lam liep toevallig het bos in... en speelde daar erg lang... totdat het donker werd in de avond. Op een dag wandelde het lam zoals gewoonlijk diep het bos in. Daar zag hij een bron. Ah, een bron. Dat komt goed uit. Ik kreeg al dorst. Dus besloot hij het water uit de bron te drinken om zijn dorst te lessen. Terwijl het lam water uit de bron aan het drinken was, werd hij bekeken door een wolf vanaf een boom. Uh, een sappig lekker lammetje. Vandaag is het mijn geluksdag. <laughs> dus met zijn kwade gedachten begon de wolf dichterbij het lam te komen. Het lam was zich helemaal niet bewust van de wolf, terwijl hij van het water bleef drinken. En er was niemand buiten deze twee dieren om het lam van de wolf te redden. Je weet dat dit bos alleen van de wilde dieren is, zoals ik... Waarom ben je hier gekomen om te drinken van het water uit deze bron? Het lam was geschrokken toen hij de wolf voor hem zag. Hij wist dat wolven gevaarlijke dieren waren. Moeder, heeft me gewaarschuwd van wolven. Ik ben zeker dat deze gozer me op wil eten als lunch. Deze gast is woest. Ik moet ontsnappen van dit dier zo snel als ik kan. Oh! Oh Excuses, o oh, machtige wolf. Ik ben slechts een babylammetje die niks weet. Jij maakt ook het water vies. Hoe moet ik nu dit vieze water gaan drinken? Nog een keer, sorry. Maar je zal niet de grote tostige wolf blijven. Het water aan jouw kant is schoon. Huh? Omdat de bron stroomt vanaf de plek waar jij staat... richting mijn kant op, meneer. De wolf was verbaasd om zo'n slim antwoord te horen van de lam. Maar de wolf wilde alleen een reden hebben om het lam op te eten. Hoe durf je tegen me in te gaan? Ik denk dat je hetzelfde lam bent die me vorig jaar heeft geslagen. Vorig jaar? Maar meneer, toen was ik nog niet eens geboren... Het lam was bang dat de wolf een reden zocht om hem op te eten. Het lam werd voorzichtig met zijn woorden en bewegingen. Om deze reden spraken de wolf en het lam erg voorzichtig met elkaar. Het lam hoorde een paar houthakkers. Ze kwamen in de richting waar het lam en de wolf stonden. Het lam was slim en dacht bij zichzelf... Als ik deze wolf nog wat langer aan de praat kan houden dan zullen de houthakkers hier zijn. Ze zullen hem wegjagen. Meneer Wolf, je hebt gelijk. Ik heb het water vies gemaakt. Maar het was niet mijn bedoeling om je kwaad te maken. Maar je hebt me al kwaad gemaakt. Oh, laat me het aan je goedmaken door een verhaal te vertellen. Verhaal? Oh, wat een tijdverspilling. Maar ik moet naar hem luisteren en langzaam naar hem toeslijpen. Omdat ik... Geen kracht meer heb om achter dit lam aan te jagen. Er was eens. Op deze manier bleef het lam nog een paar minuten praten. Terwijl het lam sprak kwamen de houthakkers aan. Ze zagen zowel het lam als de wolf. Ah, kijk daar, een wolf. Ah, ze zijn vervelend. En ze vingen de wolf en sloegen hem voordat ze hem weer vrijlieten. Het lam was opgelucht dat hij veilig was. Oh, ik ontsnapte maar net vandaag. Hij rende terug naar zijn moeder. Hij vertelde zijn moeder wat er gebeurd was in het bos met de wolf en de houthakkers. En toen beloofde hij zijn moeder dat hij nooit meer het bos in zou gaan. En moeder was opgelucht dat het lam zijn lesje had geleerd. Oh ja, ik weet het moeder. Ik moet niet naar vreemde plekken gaan. Zeker niet waar er sterkere en wildere dieren zijn die me willen opeten.